7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het oosten van Afghanistan hebben gewapende mannen zich verschanst in een overheidsgebouw. Ze drongen daar de afgelopen uren binnen en zijn verwikkeld in een vuurgevecht met militairen, die het complex inmiddels hebben omsingeld. Volgens een legerwoordvoerder wordt het gebouw voorlopig niet bestormd, omdat de overvallers bomvesten dragen. Gisteren pleegde een zelfmoordterrorist een overval op een ziekenhuis in Kabul. Daarbij kwamen zes medische studenten om en raakten 23 mensen gewond. Op pleinen in verschillende Spaanse steden... zijn de afgelopen nacht de protesten doorgegaan, ondanks een verbod. Duizenden jongeren demonstreren op de pleinen tegen de hoge werkloosheid. Ruim een vijfde van de Spanjaarden is werkloos... maar van de jongeren heeft bijna één op de twee geen baan. Vrijdagnacht werd een verbod op politieke demonstraties van kracht... maar dat wordt massaal genegeerd. Vandaag zijn er in Spanje lokale en regionale verkiezingen. Verwacht wordt dat de socialistische partij van premier Zapatero... een flinke nederlaag zal leiden. Zapatero ligt vanwege de hoge werkloosheid en forse bezuinigingen zwaar onder vuur. Toch is het onduidelijk of de grootste rechtse partij, de Partido Popular, van de onrust zal profiteren, want de betogers hebben de Spaanse bevolking opgeroepen om vandaag niet te gaan stemmen op een van de twee grote partijen. Het is nog niet duidelijk of de jongeren na vandaag doorgaan met hun protesten. De Amerikaanse president Obama vertrekt vandaag voor een Europees bezoek van zes dagen. Als eerste gaat hij naar Ierland, onder meer voor een bezoek aan de geboorteplaats van een verre voorouder. Daarna reist Obama door naar Londen, waar hij een toespraak zal houden in het Britse parlement. De president en zijn vrouw overnachten op Buckingham Palace. In Frankrijk woont Obama onder meer een vergadering bij van de G8. Op die economische top zal ook worden gesproken over de opvolging van IMF-topman Strauss-Kahn. Als laatste land bezoekt Obama Polen. Op de agenda staat een ontmoeting met de Poolse oud-president Leg Valenza. Die was zelf betrokken bij de overgang van zijn land naar een democratie... en is net terug uit Tunesië, waar dit voorjaar een democratische omwenteling was. In IJsland is onder de grootste gletsjer van het eiland een vulkaan uitgebarsten. Het is de vulkaan Grimsvötn, die zeven jaar geleden voor het laatst actief was. Boven de vulkaan hangt een witte rookpluim van 15 kilometer hoog. Geologen verwachten geen grote aswolk die het vliegverkeer zal hinderen. Vorig jaar gebeurde dat wel toen een andere vulkaan op IJsland grote hoeveelheden as uitstoten. Luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden leden miljarden verliezen omdat duizenden vluchten vanwege de aswolk werden geannuleerd. Er is vanwege de eruptie van Grimswutten wel een lokaal vliegverbod ingesteld. De IJslandse vluchtleiding zal vliegtuigen zuidelijk langs de vulkaan leiden. De Britse regering steunt de kandidatuur van de Franse minister Lagarde als nieuwe directeur van het IMF. Volgens de Britse minister van Financiën Osborne is ze verreweg de beste kandidaat. Ze zou dit jaar onder meer leiderschap hebben getoond als voorzitter van de ministers van Financiën van de G20-landen. Afgelopen week diende de Fransman Dominique Strauss-Kahn zijn ontslag in bij het IMF. De oud-topman is verwikkeld in een seksschandaal. Strauss-Kahn wordt ervan verdacht dat hij in New York heeft geprobeerd een kamermeisje te verkrachten. De Britse steun voor La Garde is een tegenslag... voor de Britse oud-premier Gordon Brown. Ook hij wordt genoemd als mogelijke opvolger van Stroos kahn De koningin Elisabeth wedstrijd voor klassieke zang... is gewonnen door de Zuid-Koreaanse sopraan Heron Hong. De 29-jarige zangeres was de beste van de twaalf finalisten. De zangers hadden vier avonden opgetreden voor jury en publiek... in de grote zaal van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. De winnaars worden woensdag gehuldigd... door de Belgische oud-koningin Fabiola. De koningin Elisabeth-wedstrijd gaat volgend jaar tussen violisten. Het concours bestaat dan 75 jaar. Het einde der tijden, zoals groepen christenen gisteren hadden verwacht, is niet gekomen. De Amerikaanse predikant Harold Camping had voor de apocalyps wekenlang campagne gevoerd, in Nederland onder meer via posters op NS-stations. Er zouden om te beginnen overal aardbevingen optreden en uiteindelijk zouden zo'n 200 miljoen mensen in extase worden opgehaald naar de hemel. De rest zou omkomen door aardbevingen, epidemieën en andere plagen. In oktober zou de aarde door een vuurbol worden verzwolgen. In 1994 voorspelde Camping de dag des oordeels ook al... maar dat was volgens hem achteraf toen gebaseerd op foute berekeningen. Het weer. Vanochtend trekken enkele buien over, mogelijk met onweer. Later klaart het vanuit het westen op. Het wordt 17 graden in het westen tot 22 in het oosten. Na het weekende is het opnieuw droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. Wie betaalt dan gewoon? Hij heeft geen aanmaning nodig...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 Dit is de Zondag. Het Anker. Ja, goedemorgen, luisteraars. Mooi dat u er weer bent. Op deze vroege zondagochtend bij Dit is de Zondag. Het ontbijtprogramma van de EO op de vroege zondagochtend. Eh, waarin wij eh, spreken met mensen met een inspirerend verhaal. En vandaag is dat eh, Jan van Gijn. Jan van Gijn is neuroloog. En hij zit, eh, hij zit hier tegenover mij. Befaand als is hij en hoogleraar. En misschien straks ook wel om zijn boek Lijf en Leed. Met de ondertitel Geneeskunde voor iedereen, waarin we wonderlijke ziekte- en genez genezingsgeschiedenissen kunnen lezen. Dat was een lastig woord. Welkom, meneer Van Geijn, genezingsgeschiedenissen. Is dat hetgene waar het uh, echt om gaat in het boek? Ja, je probeert natuurlijk mensen beter te maken. Maar de, de, de reden dat ik het boek geschreven heb was. Om mensen die interesse hebben voor geneeskunde iets anders te vertellen dan de opgewonden krantenverhalen over nieuwe genezingen die vaak tegenvallen of ja. dochters die uh, in de fout gaan. Maar gewoon hoe het vak in elkaar zit, dat was mijn doel. Ja, want ik ben heel erg blij dat u hier te gast bent. Uh, in uw boek kunnen we ook iets lezen over uw ervaringen met media, met actualiteitenrubrieken. Dat is niet altijd een gelukkige koppel geweest, u en de media. Wat ging, wat ging er precies mis? Nou, de, de eerste keer toen was ik nog een, een jong uh, hoogleraartje... en toen was er meteen een programma over de behandeling van coma. En dan moesten mensen geaaid worden en er uh, werden muziekjes bij ze afgespeeld. En uh, lekkere geuren en dan zou je zo die hersenen stimuleren. En toen uh, werd ik voor de camera uh, gesleept uh, in, een, in een hele drukke sfeer. Net alsof er uh, een ramp was gebeurd. Maar ja, dat, dat is gebruikelijk daar kennelijk. En toen... <laughs> En toen moest ik uh, uitleggen wat ik daarvan vond, hoe het komt dat uh, met die methode 40% van de mensen wakker werden en in Nederland maar 10%. En toen begon ik een uitleg in de tand van enerzijds, anderzijds en veel factoren enzovoort. Nou, dat was helemaal niet naar de zin. Dus ik heb die, die, die, die, dat interview wel, wel, wel vijf keer moeten herhalen. Er is zelfs een nieuwe interviewer aangesleept. Oh, <laughs> Het was te lang. Het ja, was te het lang, was te lang. lang. Ja, ja. En toen, de, toen sprak tenslotte een interviewer de historische woorden... professor, het kan me niet schelen wat u zegt als het maar kort is. Oh. Nou, we hebben gelukkig, en dit is de zondag, een lekker lang uur om uh, met elkaar te spreken. Fijn. Dus wij, uh, wij zullen elkaar een beetje uit laten praten deze ochtend. Ik ben, uh, ik ben gewaarschuwd. Uh, we gaan straks nog uitgebreid spreken over, uh, over uw vakgebied. Maar we willen natuurlijk ook als persoon een beetje leren kennen. Daarvoor hebben wij een methode. Wij hebben een, uh, nou ja, het is niet altijd een beproefde methode. Ik heb hem wel eens aan de haper gehad. Maar we hebben hier een hele mooie oude jukebox staan. En die stelt een aantal vragen. En aan u de vraag of u daar dan weer kort op wilt reageren. Kort. Bent u gezond? Ja, dankzij knappe chirurgen en knappe internisten. Leven na de dood? Nee, we moeten het van het tegenwoordige bestaan hebben. Dat beeld laat u niet meer los. De aanslag in New York. Wordt moedeloos van. Uh, mensen die uh, alsmaar geopereerd willen worden. Voor wie bent u een rolmodel? Voor sommige studenten en dan ook heel eventjes. Waarop zou bezuinigd mogen worden? Op uh, rugoperaties. Nou vroeg ik uh, om kort te antwoorden, nou, dat deed u. Uh, het zou over de persoon gaan, maar we hebben toch direct alweer twee antwoorden te horen gekregen. Die, ja, die gaan toch wel direct over de, over de materie. U zegt, er mag bezuinigd worden op rugoperaties. En, en als u zegt waar u moedloos van wordt, dan zijn dat mensen die alsmaar geopereerd willen worden. Zijn er mensen echt die dat leuk vinden? en dan bij Volker ook nog rugoperaties hebben? Of breng ik nu verkeerde dingen met elkaar in verband? Nou, onverklaarde pijnklachten... dat is één van de dingen waar mijn boek over gaat. En, uh, gelukkig niet het enige. Onverklaarde pijnklachten vormen een bekend probleem voor uh, artsen. Voor huisartsen en voor specialisten van elk soort. En uh, rugpijn is een... Um, chronische rugpijn is een, is een hardnekkig verschijnsel... waar veel mensen last van hebben. En... Um, dat komt vaak doordat mensen ongelukkig zijn. En uh, mensen willen natuurlijk van die rugpijn af. En dan worden er soms foto's gemaakt, of vaak zelfs, te vaak. En dan kun je aan die foto's zien dat ze geen 18 meer zijn. En dan wordt vaak het verband gelegd. Terwijl dat op die foto's eigenlijk alleen maar om verouderingsverschijnselen gaat. En dan worden die mensen geopereerd en dan hebben ze nog meer rugpijn maar dan komt er een nieuw iemand die zegt... ja, als ik nou nog eens een operatie doe, misschien komt u dan wel van uw rugpijn af. En dat eindigt met ja, een heel invalide en ongelukkige iemand. En mensen vinden het niet makkelijk om te begrijpen... dat je in je rug ongelukkig kan zijn. Of in je, in je hoofd, of in je arm, of in je been. Maar dat is wel zo. Ja. En dat is ook niet zo makkelijk. En als het makkelijk was, dan, dan, dan bestond het probleem niet. Maar mensen begrijpen het niet altijd en dokters begrijpen het ook niet altijd. U zei nog iets anders. Uh, de eerste vraag is, bent u gezond? En toen zei je: ja, dankzij een aantal uitstekende chirurgen, internisten. Ja, ja. U heeft zelf ook een ziekbed gehad? Ja, uh, mijn moeder die is uh, 94 nu, uh, kort geleden geworden. En die heeft uh, nog nooit een ziekenhuis van binnen gezien, bijna. En... Um, de, daar ging ik ook altijd van uit. Ik zal ook wel heel erg oud yeah. worden, mijn grootvader en En ineens uh, heb je darmkanker en oh. uh, ben je een tijd uh, van een operatie aan het herstellen... en moet je chemotherapie. En dan, uh, dan hoor je ineens ook bij de patiënten. En dat, uh, en dat dat allemaal goed is gegaan, dat stemt mij tot grote dankbaarheid en nederigheid. Ja. En hoe, hoe was dat om zelf ziek te zijn? Om zelf nu aan de vraagkant van de geneeskunde te stellen? Nou, ik heb nog meer respect voor verpleegkundigen gekregen. En ik heb ook meer begrip gekregen voor de uh, narigheid van partners. Uh, want uh, ik had zelfs nogal een beetje filosofische inslag. Alles heeft mij in het leven meegezeten en nu zit het een keer tegen, dacht ik. Maar ja, mijn vrouw... die zag voor zich dat, uh, dat het wel eens mis kon gaan... en dat zij dan de rest van haar leven alleen zo zou blijven. En, uh, dat dat, uh, dat, uh, dat uh, de partner de ziekte mee heeft... dat uh, heb ik in mijn bestaan als dokter uh, ingecalculeerd nu. Ik besteed meer aandacht aan partners uh, en niet alleen maar aan de patiënt. Oké. Okay. was dat met Flower Empty Tree. Het is een enorme lekkere lenteplaat en ook al ziet u wat, uh, wat regen bij u buiten. het uh, ah, u moet zich er maar een beetje aan vasthouden... dat het vandaag misschien nog wel een hele mooie dag gaat worden. Uh, we zijn bezig uh, met uh, het gesprek met Jan van Gijn en dit is de zondag. Jan van Gijn is uh, neuroloog. Hij heeft uh, een boek geschreven, het is ook een, een gelauwerd neuroloog. Zo'n beetje... Uh, volgens mij zit u tegen uw pensioen aan. Bent u gepensioneerd inmiddels? Ik ben bijna 69 jaar, dus 69 ik ben al vier jaar, jaar. gepensioneerd, ja. Desalniettemin heeft hij een prachtig van een boek geschreven. Het heet Lijf en Leed, Geneeskunde voor Iedereen. Ik heb het hier voor mij liggen. en ja, dat, dat is dan weer... Met radio kan ik niet uitleggen hoe mooi het is gemaakt. ook. Maar er staan ontzettend veel foto's in ook en, en, uh, en, en plaatjes. Maar het is nog niet echt een boek met plaatjes. Het is echt een rijk uitgevoerd boek. Heeft hij daar heel bewust voor gekozen om het zo mooi uit te laten voeren? Ja, ja ik vind beelden belangrijk... Um... De bekende uitdrukking: Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dat gaat in de geneeskunde heel vaak op. En ik hou van plaatjes, ik hou van mooie schilderijen, die staan er soms ook in. Ik kan een enorme bewondering hebben voor mensen die iets uit kunnen beelden, wat ik zelf helemaal niet kan. Ja, en de uitgever en ik die zijn elkaar uh, tegemoet gekomen wat betreft uh, de uitvoering. En ik ben er erg als blij mee. Als de in het gelegen, hadden er nog wel een paar uitklapposters in kunnen zitten. Uh, nou ja, uh, ik denk dat we het goede evenwicht gevonden <laughs> hebben. U, bent, uh, u heeft een boek geschreven als, uh, als arts, als neuroloog. Even, ook voor mijn begrip wat, wat doet een neuroloog nou precies? Een, een neuroloog die bemoeit zich met ziekten van, en nu wordt word het even een rijtje... van hersenen, van ruggenmerg, van zenuwen in je armen en benen en van spieren. Maar mensen komen bij een neuroloog omdat ze ergens last van hebben. En die last, dat kan zijn hoofdpijn, rugpijn, pijn in de arm, pijn in de been... een verlamming, eh, niet meer goed kunnen praten... niet meer goed kunnen onthouden, eh, bewustzijns... Stoornissen, zoals uh, flauwvallen of uh, epilepsie. Dat is globaal uh, het soort klachten waarmee mensen bij ja. een uroloog komen. Maar nu bent u een neurolog en heeft u ervoor gekozen om een boek te schrijven... met een hele brede titel, Geneeskunde voor Iedereen... wat ook uw eigen vakgebied overstijgt. Waarom ja, heeft u dat gedaan? Ja, omdat ik uh, vind dat uh, elke Specialist, in de eerste plaats dokter is... en in de tweede plaats pas eh, internist, neuroloog, chirurg, wat dan ook. Je, je bent arts voor het hele lichaam. En je moet ook nooit ophouden met de rest van het lichaam... ook al heb je maar één orgaan um, officieel te beheren. De, uh, de, de, de, je moet nooit ophouden met naar de hele mens te kijken. En daar um, ontleen je ook de vreugde in je, in je vak aan... En ik heb dat graag willen uitleggen. En ik heb ook zelf graag eh, oog gehouden voor andere specialisten. Maar dat werd natuurlijk makkelijker... omdat ik ook hoofdredacteur van het Nederlands Tijdse voor Geneeskunde... een aantal jaren ben geweest. En ik wou het graag uitleggen voor een groot publiek. Ja. Dus heeft het er nu over uitleggen. Op de achterkant van het boek staat dat u zaken wilt ontmythologiseren. Wat bedoelt u daar precies mee? Wat, wat zijn de mythes die wij over de geneeskunde dan geloven? wat, wat wilt u... Wat wilt u ontmythologiseren? Veel um, mensen vinden het moeilijk te begrijpen. Ik uh, zinspeelde daar net al even op. Dat, um, dat je ongelukkig kunt zijn in je lichaam. Um, dat is misschien uh, eerder een, een, een, een mythe verklaren... dan, um, dan dat je hem uh, verwijdert. En uh, ook uh, denken mensen, en dat heeft daar wel mee te maken... dat hoe vaker je gescand wordt, hoe, be hoe beter je wordt onderzocht. Met andere woorden, dat alles op foto's... en op uh, geavanceerd laboratoriumonderzoek zichtbaar wordt. En um, dat, dat is niet zo. Nee. Sterker nog, als je dat te vaak doet... dan vind je dingen um, die um, zorgen geven zonder dat daar aanleiding voor is. Dus dat, zou de, dat, zijn, dat zijn een beetje de mythes, de, het vertrouwen oh, uh, in de techniek. Een paar, ja. Ja, ja, ja. Een van de kernpunten van uw boek is, en dat zei je net eigenlijk ook al... Hè, dat lichaam en geest één zijn. Kunt u daar een, uh, kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja, ik uh, heb in één hoofdstuk het voorbeeld gegeven van een man... die uh, aanvallen had, die één uur en soms een paar uur duurde... waarbij die onmogelijk was, uh, uh, niet benaderbaar... Uh, spuugde familieleden en ook vreemde mensen in het gezicht. Krabde soms zelf. En dat was dan na een paar uur weer over. En die man is heel lang door psychiaters behandeld. Uh, maar uh, op een goede, of een kwade dag, liever gezegd... nam zijn broer, want hij was helemaal uh, maatschappelijk uh, uh, geïsoleerd geraakt... nam zijn broer, bij wie hij logeerde, mee naar het ziekenhuis... omdat een aanval urenlang duurde. En toen kwam na veel 65 uh, en zes eruit dat hij uh, een te laag bloedsuiker had. En dat was het gevolg van een heel klein tumortje in zijn alvleesklier. En dat is eruit gehaald. En die aanvallen waren over. Dus hij gedroeg zich anders ja, door iets mechanisch, door iets lichamelijks. En ook het omgekeerde en, komt voor. Met het risico dat we enorm het lichaam induiken... maar uh, hoe kom je daar nou achter dat iemand een te laag bloedsuiker heeft? Doordat je op het moment dat iemand zich zo raar gedraagt en weer aan het spuren en krabben is, dan neem je bloed af. Uh, daar zijn wel een paar mensen voor nodig om zo iemand dan in bedwang te houden. En dan uh, doe je een, een, een screening. En een van de, van de dingen waar je aan kunt denken bij uh, dit soort vreemde gedrag is laag bloedsuiker. En als iemand geen suikerziekte heeft en hij spuit geen insuline, dan is er maar één verklaring. Namelijk dat er ergens een tumortje is wat insuline maakt. En daar was men nooit achter gekomen omdat men helemaal op het psychiatrische ja, vlak ja, bezig was. Ja, ja, ja. Moet je nou altijd echt iets onder de leden hebben om, om ziek te zijn? Nee, want dat is het omgekeerde. Mensen kunnen ergens pijn hebben in hun hoofd, in hun arm, in hun been, in hun rug. Zonder dat daar iets stuk is. En, en dat uh, is iets wat, ik zei dat al even... wat zowel patiënten zelf als dokters moeilijk vinden. Maar we weten allemaal dat in bepaalde hele spannende situaties... Uh, een wielrenner die uh, zijn sleutelbeen breekt... die kan toch nog de koers uitrijden als hij uh, heel erg veel kans heeft. Een soldaat die uh, aan het overleven is... en uh, alleen maar de vijand in het oog moet houden... die kan pas als hij weer op veilige afstand van het front is merken... dat zijn heinejas jas onder de bloed zit uh, en dat hij een, heel groot, uh, een hele grote verwonding heeft. Mensen kunnen pijn niet voelen die er zou moeten zijn. En omgekeerd kunnen mensen ook wel pijn voelen... die uh, niet betekent dat er iets stuk is. Maar uh, betekent dat ook dat je de, als geest bepaalde, bepaalde ziektes kunt ontkennen... Of juist ook kunt oproepen. Ja, je geest is ontzettend krachtig. Je geest heeft grote invloed op je lichaamsbelevingen. Ja. Heeft, heeft u wat u net vertelt, is daar een, een voorbeeld bij? Ik heb er een hele aantal uitgelezen uit het boek, maar heeft u dan een, welk voorbeeld springt u het meest in het hoofd als u hier aan denkt? Nou, um, wat al die mensen gemeen hebben is dat ze ongelukkig zijn. Ja. Maar um, nu moet ik even denken aan. Uh, ik geloof dat het Tolstoy was. Die zei. Uh, gelukkige mensen zijn gelukkig op dezelfde manier. Maar ongelukkige mensen zijn uh, ongelukkig, ieder op zijn eigen manier. Ja. En dat is hier ook zo. Uh, dus, uh, er kunnen mensen zijn die, die, die somber zijn door een teleurstelling in hun leven. Niet uitgesproken, niet, niet bewust. Daar kunnen ze niet goed bij. Er kunnen zij, mensen zijn die beheerst worden door angst wat zich uit in lichamelijke verschijnselen. Het kan zijn dat mensen moeite hebben met uh, relaties aangaan... met emotionele contacten met medemensen. En al die uh, zo u wilt, psychische stoornissen of uh, ontregelingen... Die, die kunnen zich uiten in lichamelijke verschijnselen. Nou, schrijft u ook in uw boek, dat vond ik een beetje onthutsend om te lezen... dat er soms ook wel... Uh, uh, ja... Ziektebeelden of namen worden bedacht voor bepaalde ziektebeelden. Ja. om maar op zijn minst een diagnose te kunnen stellen. Ja. Ja. Waarom, waarom doen had ze dat? Omdat ze in verlegenheid zijn. En, eh, als, als een patiënt bij een dokter komt met pijn. en die pijn is echt, want anders zat de patiënt daar niet. die patiënt voelt die pijn en die dokter die doet zijn dingen en die maakt soms zijn foto's. en die komt dan soms tot de conclusie. Ik kan niks vinden. Het kan ook op een andere manier misgaan... hoor, dat hij verouderingsverschijnselen voor de, aard van de, voor de oorzaak van de ziekte aanziet. Maar laten we even aannemen. De dokter zegt, ik vind geen verklaring. Dan is de dokter gegeneerd, de patiënt is ja. gegeneerd... en dan komt er een oplossing. Ja, dan, dan geef ik het een mooie Latijnse of Griekse naam. En dan, uh, heeft heeft het... u voorbeelden van dat soort namen? Ja, fibromyalgie, bekkeninstabiliteit, um, RSI, uh, spierspanningshoofdpijn... Um, prikkelbare darmsyndroom, uh, gaat u maar ver. Zijn het, dat zijn, zijn nou onzinziektes of wordt die diagnose gewoon te vaak Het zijn modediagnoses, het zijn modediagnoses. En die gaan ook uh, heel erg... Um, die zijn heel cultureel bepaald. In Azië heb je ziektes waarbij mannen het idee hebben... dat hun geslachtsorgaan langzaam verschrompelt... en naar binnen um, uh, zich verplaatst. En daar zul je in Europa nooit iemand over horen. Omgekeerd heb je in, in Europa in de 19e eeuw... een epidemie gehad van ruggenmergsprikkeling. Uh, waar je nooit uh, meer over hoort. Dus uh, mensen... Nemen onbewust uh, de uh, dingen die ze om zich heen horen aan uh, als, uh, als verklaring. Maar zijn dat dan mensen die, ja, ik wil het woord eigenlijk niet gebruiken, maar die zich aanstellen. Nee, nee, nee. Als, als mensen te horen krijgen, u hebt niks of het is psychisch... dan voelen ze zich weggezet als aansteller. En mensen stellen zich niet aan, want ze gaan naar de dokter omdat ze pijn hebben. Alleen, er is een andere verklaring. En je moet dan, als je het over die verklaring hebt als dokter... moet je de ziel erbuiten laten, want dat het, voelt de patiënt als een afwijzing. Kijk, als de patiënt wist, het komt door mijn man of door mijn schoonmoeder... Ja, dan, dan ging die niet naar de dokter, maar nee. de patiënt weet dat zelf niet. En hoe zit dat dan precies met, die, met, met, met wat u net zegt over uh, geest en lichaam? Die zijn één. U zegt net, we moeten de ziel er een beetje buiten houden. Die mensen komen wel met echte klachten. Ja. Je moet het dan over het lichaam hebben. En dan leg ik uit dat in de hersenen de pijn versterkt wordt... door een verkeerde afstelling. En dat... Uh, en dat en wat alle bedoelt pijn... u daar precies mee, een verkeerde afstelling? Nou... Alle pijn voel je met je hersenen. Als je aan een hete pan brandt, dan voel je die pijn in je vinger. Je kunt zelfs een blaar op je vinger krijgen. Maar de sensatie pijn ontstaat uiteindelijk in je hersenen. En dat weten mensen, als je ze daar even aan herinnert. Ja. Nou, En die sensatie pijn die kan ook ontstaan als er niks kapot is. Als je geen blaar hebt. En dat komt doordat die schakelingetjes in die hersenen... zo ongelooflijk ingewikkeld zijn... Dan zitten 100, schrik niet, 100 miljard zenuwcellen in je hoofd. Dat is een getal waar niemand zich iets bij kan voorstellen. Een beetje duidelijker wordt het als je zegt dat zijn 15 keer zoveel cellen als dat er mensen op aarde leven. 7 miljard. Ja. Nou, en die, al die celletjes die geven signaaltjes aan elkaar door. Nou, daar kan wel eens iets bij misgaan. En dan voel je pijn die er niet zou moeten zijn. Dus eigenlijk zou een arts dan net even verder moeten kijken. Um, nou, je kan die uh, schakelfoutjes niet uh, op een foto zetten. Uh, je moet aanvoelen als arts dat je met zo'n uh, soort proces te maken hebt. En daar moet je een beetje psycholoog voor zijn. En voor jongere artsen is dat moeilijker dan voor ouderen. Maar als je er maar genoeg over praat, dan kun je het ook aan jonge artsen leren. We gaan zo uh, verder spreken met Jan van Gijn, neuroloog bij mij in de studio. Maar we gaan eerst luisteren naar de hoofdpunten uit het nieuws... gelezen door Freddy van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 In verschillende Spaanse steden zijn afgelopen nacht de protesten doorgegaan, ondanks een verbod. Duizenden jongeren demonstreren tegen de hoge werkloosheid. Vandaag zijn er in Spanje lokale en regionale verkiezingen. Verwacht wordt dat de socialistische partij van premier Zapatero een flinke nederlaag zal leiden. De Britse regering steunt de kandidatuur van de Franse minister Lagarde als nieuwe directeur van het IMF. Afgelopen week diende de Fransman Dominique strauss kahn zijn ontslag in bij het IMF. De oud-topman wordt ervan verdacht dat hij in New York heeft geprobeerd een kamermeisje te verkrachten. En in IJsland is onder de grootste gletsjer van het eiland een vulkaan uitgebarsten. Het is de vulkaan Grimsvöten, die zeven jaar geleden voor het laatst actief was. Boven de vulkaan hangt een witte rookpluim van 15 kilometer hoog. Geologen verwachten geen grote asvolk die het vliegverkeer zal hinderen, zoals vorig jaar gebeurde toen een andere vulkaan op IJsland grote hoeveelheden as uitstoten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Het weerbericht van Beer Online. Op dit moment zien we een gebied met een paar actieve regen- en onweersbuien over het midden van het land naar het noordoosten trekken. Vanuit het westen klaart het op en komt hier en daar de zon tevoorschijn. In de ochtend loopt de temperatuur snel op tot gemiddeld 20 graden. De wind is zwak en veranderlijk, maar bij buien kunnen wel verradelijke windstoten optreden. Aan het einde van de ochtend neemt de bolking vanuit het westen dan weer toe door nadering van een koufront. De buien op dit front zijn duidelijk een stuk minder actief dan degenen die nu over het land trekken. In de tweede helft van de middag klaart het vanuit het westen op en breekt de zon door. Na het passeren van het koufront daalt de temperatuur een aantal graden en waait er een verlagere westenwind. Aan het begin van de avond trekt de alle neerslag naar Duitsland weg. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af tot ongeveer 9 graden. Morgen droog en zonnig, met aan zee behoorlijk wat wind. Het wordt morgen 18 graden in het westen tot 21 in het oosten. Dit is De Zondag op Radio 1. Ja, goedemorgen en uh, fijn dat u luistert naar Dit Is De Zondag. Als u net inschakelt, uh, ik zit hier aan tafel met Jan van Gein. Hij is neuroloog. hij heeft een boek geschreven dat heet... Lijf en Leed, geneeskunde voor iedereen. En uh, we, hebben net, uh, we zijn net gestopt eigenlijk bij de ondeelbaarheid van lichaam en geest. Ik, als ik me goed herinner, zei u in uw laatste antwoord... Uh, dat je als arts ook een beetje psycholoog moet zijn. En u zei ook daarbij... Uh, als jonge arts heb je dat misschien niet zo meegekregen. Een oudere arts heeft het daar wat makkelijker mee. Krijg je dat als arts niet mee in je opleiding... om op zo'n manier naar je patiënten te kijken? Jawel, jawel. Um, uh, soms zelfs een beetje te veel. Want er wordt zoveel psychologie op de jonge studenten losgelaten... dat het wel eens ten koste gaat van de anatomie. Dus ook dat is een kwestie van maathouden. Maar uh, het zit hem niet in het curriculum... maar het zit hem in het feit dat mensen jong zijn. Mensen... Um, van uh, 23 hebben nog niet zoveel levenservaring. Die hebben uh, voor het merendeel in een beschermde omgeving geleefd. En die kunnen zich geen voorstelling maken van de teleurstellingen die het leven voor uh, veel mensen in petto heeft. En ja, daar moet je een beetje in kunnen verplaatsen. Dus het is ook levenswijsheid. Ja, ja, ja. Toch lopen er een heleboel mensen met uh, onverklaarbare klachten rond. En u krijgt ze op goed moment ook wel eens op een spreekuur. Naar... Na jaren van omzwerving in het medische circuit. Ja. Is dat dan echt alleen aan het gebrek aan levenswijsheid te wijten? Uh, nee. Um, er wordt vaak te veel technologie op die mensen uh, losgelaten. Ik werk nu uh, na mijn pensioen uh, nog een beetje op het ziekenhuis. Uh, ook bij een pijnteam. En uh, mensen die daar komen die, uh, zijn soms al zo ver gewend geraakt aan hun rol van um, iemand met pijn. En hun hele leven is daar ook op ingericht... dat het bijna niet meer mogelijk is, uitzonderingen daar gelaten... om het weer uh, een andere kant uit te krijgen. En daarom kan ik niet ophouden met tegen orgaanspecialisten... of het nou cardiologen of orthopeden of wie dan ook zijn... te zeggen... Zorg ervoor dat, dat patiënten niet over drie jaar eh, nadat ze bij u geweest zijn. bij een pijnteam moeten zijn. en dat dan de hele zaak verhard en gefixeerd is. Ik probeer zelf met hulp van de huisarts het een beetje de goede kant uit te krijgen. En we komen weer op een punt waar u ook. wat dat stipt u in het eerste half uur ook al kort aan. Hè? mensen vast kunnen lopen in hun specialisatie. Is, is dat het probleem? Dat had ze alleen nog maar bezig zijn met hun eigen. Zet je organen wat ze moeten onderzoeken? N nou, dat, dat, dat is niet zo uh, dat ik dat nu uh, over alle medici ga zeggen, hoor. Want er, er, er zijn uh, fantastische uh, medici. En uh, er zijn ook heel veel uh, orgaanspecialisten die, die verder kijken uh, dan hun eigen orgaan. Maar dat geldt niet voor iedereen. En het uh, geldt zeker niet voor jonge mensen die vaak een beetje onzeker zijn. Die denken als ik mijn eigen dingetje nou maar goed doe, dat vind ik al moeilijk genoeg. Maar naarmate je die kennis wat, wat losser leert te dragen... dan kun je, hoop ik, het opbrengen om de patiënt meer als geheel te zien. En ook, ook als iemand in een ziekenhuis komt... om dan te zorgen dat je begrijpt hoe iemands achtergrond is. Een, een cardioloog die moet niet alleen maar naar het elektrocardiogram kijken... maar die moet ook een beeld hebben waar die patiënt vandaan komt... hoe het bij hem thuis is, hoe het op zijn werk is, of hij nog werkt. Kortom, de achtergrond invullen. En dat is onmisbaar voor een goed dokter zijn. Voor iedereen. Ik las in uw boek een verhaal van een mevrouw... die, die heeft zich zeven keer laten opereren. En het was volgens mij aan haar rug. Ja. ja. Wat, wat, wat was dat verhaal precies? Even voor de luisteraars ook. Nou, dat was een mevrouw die uh, vanaf haar twintigste jaar uh, rugpijn had. En die daar steeds uh, verder in is vastgeraakt. En... Uh, en zij uh, heeft in haar wanhoop uh, zo vaak een beroep gedaan op medische specialisten... dat dat inderdaad talloze keren in achteraf gezien overbodige operaties is geresulteerd. En het bijzondere van die mevrouw, en daarom heb ik haar in mijn boek ja. uh, beschreven... is dat het toch nog goed gekomen is. Uh, ze, ze lag in bed in de woonkamer, dirigeerde het huishouden vanuit dat bed... Uh, familieleden hielden het huis schoon, deden de boodschappen, uh, maakten maaltijden klaar. En zij gaf aanwijzingen, want liggen was het enige wat ze kon. En in overleg met de huisarts uh, en een uh, fysiotherapeut die eens een keer niet over foto's begint... Uh, is het gelukt om die mevrouw stapje, uh, stukje bij beetje, stapje voor stapje uit bed te krijgen. En daar is ze zelf uiteindelijk ook heel gelukkig mee. ja. Maar het was uiteindelijk dus geen oplossing met een, met een operatie... of een sterke medische ingreep. Maar een advies. Ga maar ja, geleidelijk wat meer doen. Ja. Oh, ze reageerde daar zelf niet heel erg enthousiast op in. Nee, ze was eerst een beetje boos. Want uh, ik ben die mevrouw uh, pas weer tegengekomen... toen een student op mijn verzoek uh, patiënten langs is gegaan. Uh, en nogmaals, uh, niet alle patiënten zijn zoals deze mevrouw. Ik zei al ook... Mensen zijn ongelukkig op hun eigen manier. Mensen kunnen ja. ook depressief of angstig zijn. Maar deze mevrouw die, ja, die was van jongs af aan een beetje ongelukkig. En, maar niet angstig en niet depressief. En die, uh, die student die ging bij haar langs vijf jaar nadat ik haar gezien had. En toen bleek dat het zo gelopen was. Ongelooflijk verhaal. Ja. Ik, ik, ik heb geen flauw idee of u veel tv kijkt... Uh. Nee, nee nooit. Nooit TV. Nou ja, eens in de week acht minuten... naar een samenvatting van een voetbalwedstrijd. En dat Kijk. is het. Oh, wat een heerlijk rustig leven. Lekker veel radio luisteren natuurlijk. Ja, ja. Nee, er is een televisieserie op tv van uh, een arts. Hij heet House. Uh, het is erg populair. Ik weet niet precies welke zender. Ik geloof een commerciële zender is het. Uh, en dat is een soort, soort, nou, een soort cowboy, schuine streep, ja. dokter. ja. Die krijgt ook vaak gevallen in, in, in, in zijn praktijk waar niemand wat mee aan kan... en hij gaat dan op zoek naar nou ja, datgene wat niemand heeft gezien. Ja, ja. Dat, dat beeld kwam wel een beetje bij mij boven toen ik dat boek las. Dat u iets heel bijzonders doet door naar het geheel van de mensen te kijken. Ja, een um, neurologie is een beetje een, detect een detective vak en... Um, als je verder gaat dan je eigen specialisme... dan kun je daar ook heel veel voldoening aan uh, ontleden. Want dan, dan ben je een detective uh, niet in je eigen orgaan... maar in de hele mens, dat is waar. Uh, ja, over Dr. House gesproken, ik uh, had dat nooit gezien. Ik hoorde die naam wel eens van jongere mensen die ernaar keken. Studenten yeah. hebben mij laatst gevraagd om hen door een aflevering heen te praten. Nou, ik viel stijl van verbazing achterover. Want wat die man op het gebied van communicatie <lacht> al presteert... hij hij roept vanaf de gang, zonder dat hij de patiënt ooit gezien heeft... <laughs> doe dat en dat onderzoek. Um, en dat, doen, dat, doen, dat gebeurt dan, zonder dat hij die, die patiënt ooit een hand gegeven heeft. Dan zou je hier direct voor uit je vak gezet worden. Maar goed, al dat soort dingen gebeurt. En het is medisch inhoudelijk ook nog uh, heel erg uh, matig verantwoord. Laat ik me zachtjes uitdrukken. Ja. Maar het, het schijnt in de behoefte te voorzien. <laughs> het, het spreekt nu waarschijnlijk tot de verbeelding. En u maakt duidelijk dat het absoluut verbeelding is... Uh, maar dat is wel even interessant wat u daar zegt. Uh, van uh, die, die, die arts heeft die patiënt nog nooit gezien. Dat is eigenlijk de, de rode draad in uw boek. Er moet gesproken worden met de patiënt. Ja. Telkens weer opnieuw en ja, opnieuw en ja, opnieuw. Ja, ja, ja. Wat ik zo opvallend daaraan vind is... Uh, dat als je het aan patiënten zou vragen... dat die volgens mij zouden zeggen... ik wil dat de dokter even naar me luistert. Dat het een soort, soort waarheid als een koe is. En u schrijft het nu op naar lang leven van het uh, praktiseren van de geneeskunst. Het komt al bij mij soms over als... Ja, dat, moeten, we, moeten we dat nou echt nog een keer in een boek opschrijven? Nee, is dat, dat niet, zo nieuw? Ja, dat is, dat is in zekere zin nieuw. Er zijn mensen die graag uh, gehoord willen worden... maar er zijn ook een heleboel mensen die zeggen... nee, ik ben pas goed onderzocht als ik in de scan geweest ben. En die vragen van die dokter die vinden ze vaak een beetje uh, onnodig. Um, ja. Laat staan als de dokter vraagt um, uh, hoe is het bij u thuis en uh, hoeveel kinderen hebt u en wat voor werk doet uw man. Dus patiënten uh, willen dat eigenlijk helemaal niet vertellen? sommige mensen graag, maar anderen zeggen wat heeft dat er nou mee te maken. En dan leg ik uit dat ik de achtergrond graag wil weten, want ze worden maar uit hun achtergrond losgerukt en zitten daar in een stoel in het ziekenhuis. Nou, dat begrijpen ze dan wel weer. En dan vraag ik aan de patiënt om zich uit te kleden en dan kijk ik ze na. En dat nakijken van een neuroloog, dat komt neer op, op doormeten van het hele Zenuwstelsel. Net zoals je de bedrading van een, van een auto of van een huis kunt doormeten... met je de patiënt met je hamertje en je speldje. Uh, en, en, en met je blote handen helemaal van top tot teen door. Maar patiënten denken, ja, die dokter heeft oefeningen met me gedaan. Ja. En ik, ik ben niet echt onderzocht. <laughs> en, en die willen graag een scan. En ik heb in het boek uit willen leggen hoe belangrijk dat lichamelijk onderzoek is. En vooral ook hoe belangrijk het gesprek is. Het is ook een van uw voornaamste kritiekpunten... als het gaat om het elektronisch patiëntendossier. Ja, ja, dat, dat, uh, dat, dat is uh, door de Tweede Kamer voorlopig uh, in de ijskast gezet. Ik denk uh, dat dat goed is. Want uh, vertrouwelijkheid is, uh, is, is, is een buitengewoon groot goed. En we hebben zoveel grote automatiseringsprojecten uh, zien mislukken... dat ik denk dat het echt te ambitieus is om dit nou eventjes door te drukken. Maar goed, er zijn natuurlijk ook grote voordelen aan een systeem... wat het goed doet en waar de vertrouwelijkheid uh, bewaakt wordt. Maar een van de raarste argumenten die ik ooit gehoord heb... en dat moet van een ambtenaar zijn geweest... die nog nooit bij de dokter is geweest... <lacht> dat de patiënt dan niet steeds hetzelfde verhaal hoefde te vertellen. Nou, dat is nou echt het meest onzinnige argument. Mensen moeten juist hun verhaal opnieuw vertellen... omdat de volgende dokter er weer andere dingen uit oppikt dan de vorige. Ja, ja. Wij gaan, uh, wij gaan ook nog even naar een ander verhaal luisteren. Uh, wij hebben in uh, Dit is de Zondag altijd een dichter bij de zondag. En dat is uh, dit keer Rickert Zuiderveld. Dichter bij de zondag. Meer dan een lichaam. Meer dan een lichaam ben ik. Meer dan pijn. Meer dan een enkeling die ergens werd gevonden... Miljarden draadjes aan elkaar verbonden. Een zenuwcentrum, knooppunt van het zijn. Zo hang ik met het zonnestelsel samen. Ik voel, ik adem, denk en ik neem waar. Mijn bloed stroomt door de kosmos en vandaar naar hart en ziel. Mijn naam van alle namen. Er breekt een draadje, ergens knapt een snaar. Mijn buik, mijn rug, mijn hoofd, ik weet niet waar... Een oud verdriet, een duif, die niet wou landen. Mijn geest en lichaam tasten naar elkaar. Heel dit heelal, het weegt onnoemelijk zwaar. O, heel mij, meester, met uw meesterhanden. Dat was Rickert Zuiderveld. En als u dit gedicht wilt nalezen, kan dat op de website www.eo.nl en aan de schuine streep Dit is de Zondag. Heel mij met uw genezende handen, dat was geloof ik de laatste zin... met uw meesterhanden, dat was het. Wat vindt u van zo'n gedicht? Ja, wat mij vooral uh, bijbleef waren die uh, miljarden draadjes... Uh, waarvan er soms één uh, losging. En dat, uh, dat deed me denken aan, uh, aan het geloof... wat uh, mensen tegenwoordig zo hechten aan uh, functionele MRI-scans... waarmee je op een bepaalde manier de, de activiteit van de hersenen meet, maar op, op, op een hele afstandelijke manier. Want ik, ik zei u al, 100 miljard zenuwcellen... dat kwam ook in het, yeah. uh, in het gedicht terug. Die 100 miljard zenuwcellen, 15 keer zoveel als er mensen op aarde zijn. Als je daar een, een scan van maakt... dan kan je zou dat vergelijken met een satelliet die naar de aarde kijkt. En die satelliet die meet straling, die meet geluid... die meet warmte, wat je ook maar wil. En... Um, door, om nou te denken dat als je die satelliet, uh, als je die metingen in kaart brengt... dat je dan zou kunnen begrijpen uh, wat, uh, wat de reden is dat er uh, een revolutie uitbreekt... of dat er uh, een politicus wordt vermoord, uh, of dat er een economische crisis is. Dat is net hetzelfde als geloven dat je met een hersenscan de hersenen zou kunnen begrijpen. Verder Sparrow was dit met uh, Catching Rain. We zijn nog steeds in de studio met uh, Jan van Gij, neuroloog. Uh, we spreken met hem naar aanleiding van het boek uh, Lijf en Leed, geneeskunde voor iedereen. En we spreken niet alleen naar aanleiding van het boek, maar ook eigenlijk naar aanleiding van een hele lange, intensieve carrière in de, in de neurologie. Ik heb een. Een wat misschien wat filosofische vraag voor u, maar u zegt ook net: uh, uh, Mensen willen zoveel mogelijk gescand worden. Ze willen het lichaam altijd maar begrijpen. Uh, het lijkt alsof er een soort drang achter zit dat, uh, dat mensen denken dat als ze dat maar helemaal top houden, dat ze nooit, nooit ziek zullen worden? Is, dat, is er een soort honger naar onbegrensde genezing in onze samenleving? Ja, ja. Um, het, het lichaam be begrijpen is, is, is, een, is een begrijpelijke um, ja. drang. En die, die hebben wetenschappers ook. En um, je dringt steeds verder door tot, um, tot het geheim van de natuur. Een tijdje lang werd gedacht dat we er waren toen de... DNA-volgorde van de mens eh, bekend was. Maar toen, dan blijkt dat er ineens weer nieuwe vragen zijn. Van, hoe komt het dat het DNA wordt uitgelezen? En waarom wordt het soms een klein stukje... en soms een ander stukje, soms een groot stuk uitgelezen? En eh, hoe, hoe gaat het met al die eiwitten die ze maken? En wat heeft dat voor invloed op elkaar? Met andere woorden, het is alsmaar ingewikkelder geworden. Het antwoord roept zoveel nieuwe vragen op... dat we er voorlopig nog even mee toe kunnen. En ja, het, het, het, het begrijpen um, zou ook zo ver kunnen gaan... dat je denkt, ik wil voortdurend mijn eigen lichaam van binnen zien... en, en zien of het allemaal nog wel goed gaat. Preventief scannen en dat soort dingen. Maar dat, dat, dat is een, uh, een, een hele gevaarlijke weg. Waarom vindt u dat zo gevaarlijk? Omdat um, er zijn minieme stukjes tumor die uh, soms vanzelf weer weggaan... Um, een prostaatkankerscreening is een voorbeeld. Hè. Je kunt um, uh, ervan uitgaan dat uh, van de mannen boven de tachtig... enkele tientallen procenten een heel klein uh, prostaatkankertje hebben... Er wordt altijd gezegd, daar ga je meedood, daar ga je niet aandood. En als je die allemaal wilt gaan ontdekken, dan uh, ga je, van patiënten, uh, uh, dan ga je mensen patiënt maken, terwijl ze in wezen uh, normaal zijn. En dat, uh, dat kun je op allerlei manieren verkeerd doen. Mensen gaan zich zieker voelen dan ze zijn? Ja, ja. Uh, een APK-keuring voor de auto, uh, waarom niet voor de mens? Dat is een heel slecht idee. Ja. Er zijn ook heel veel mensen die hun heil zoeken in, uh, in alternatieve geneeswijzen. Ja. Je schrijft er ook over in het ja, boek. Ja, ja. Ik, ben daar, uh, ik ben daar niet heel erg voor, als ik het maar zacht uitdruk. Nee, maar de, maar de reguliere geneeskunde heeft dat uh, voor een deel uh, aan zichzelf te wijten. Omdat uh, juist die, die mensen met onverklaarde pijnen die. Um, die niet door de orgaandokters geholpen kunnen worden... of die te horen hebben gekregen dat het psychisch is... terwijl ze het in hun lichaam voelen. Ja, of die zeven keer geopereerd zijn en het heeft niet geholpen. Ja, die, die worden gedreven in de handen van tovenaars. En um, ja, ik ben uh, tegen tovenaars en ik ben tegen onzintheorieën. Maar uh, we moeten het ons als reguliere geneeskunde ook wel zelf uh, aantrekken. Dat uh, mensen daar hun heel zoeken. En wat doet de reguliere geneeskunde dan precies fout? Dat we die mensen met de onverklaarde klachten uh, een, een, niet een, een goede weg bieden. U zegt ook, uh, we drijven ze dan in handen van tovenaars, maar zijn het echt altijd tovenaars? Nou, er zitten wel. Er, uh, voor het grootste deel zijn het verwarde geesten. Uh, soms zwendelaars die er gewoon rijk van willen worden. Um, nou, zo is er een laboratorium uh, in het zuiden van het land dat schijnt de tests de, te doen op Lyme-ziekte. Bij mensen die chronisch moe zijn. En die test die zijn bijna altijd positief. Ja, en, ja, daar moet je ook voor betalen voor die test. Uh, dus dat is gewoon handel. Ja. En u denkt niet dat dat kan kloppen wat diegene daar doet? Nee, nee. Er klopt niks van. <laughs> Stel nou dat daar toch een kern van waarheid in zit. Moet, moet, zou de traditionele geneeskunde dan niet moeten denken van... Wat, wat, waar is die man mee bezig? Wij moeten dat toch eens gaan onderzoeken. Want er zijn wel veel mensen die er naartoe gaan. Ja, ja. nou, uh, ik verschil wat dat betreft uh, een beetje van mening... met de vereniging tot uh, bestrijding van de kwakzalverij. Een vereniging die overigens heel veel goed werk doet... Maar de voormannen van die vereniging die hangen toch uh, de manier van denken aan... dat als de theorie niet kan kloppen, met andere woorden... homeopathie om een voorbeeld te noemen... Ja. kan niet kloppen omdat uh, de verdunningen zo uh, oneindig... Uh, sterk zijn dat een werkzame stof... kan niet meer in een drankje zitten. En dan hebben homeopaten een theorie... over het geheugen van water. Yeah. En moleculen die in aanraking zijn geweest met dat stofje... Yeah. die hebben daar iets van onthouden. En dan zeggen... Um, ik geloof dat ook niet hoor. Maar um, dan... Um, vind ik het te ver gaan om te zeggen... de theorie klopt niet, dus het is niet waar. Ik vind altijd... als je in de geschiedenis van de geneeskunde terugkijkt... dan zie je hoe vaak theorieën fout zijn geweest. Dan moet je een beetje bescheiden van worden... en je moet dan wel eerst het goede onderzoek doen. Maar de uh, overheid hoeft dat niet te doen... en de officiële geneeskunde hoeft dat niet te doen. De bewijslast ligt bij degene die die theorie aanhangen. Die moeten het behoorlijke onderzoek doen. En daar schort het bijna altijd aan. Ja. Ik heb nog een, een laatste vraag voor u voordat we naar het gastenboek gaan. Als u nu zelf een kliniek zou mogen inrichten... Hè, stel dat u weer 30, 40 jaar terugging in een tijd... en weer helemaal aan het begin van uw uh, carrière stond in de, in de neurologie in dit geval. Hoe zou u uw ideale kliniek opbouwen? Hoe zou dat eruit zien? Ja, die zou, um, die, die zou bestaan uit uh, specialisten van allerlei slag... die samenwerken met... Um, met hele goede huisartsen, want de huisarts is de basis van de gezondheidszorg. De huisarts is niet een, iemand die het mensen moeilijk maakt om naar het ziekenhuis te gaan. Nee, de huisarts is de, is de echte generalist die precies weet... wanneer iemand naar het ziekenhuis moet uh, en niet. En, en die, dat ziekenhuis, daar kan, de daar kan de huisarts op terugvallen als het, als het nodig is... En in die specialisten in dat ziekenhuis, die uh, zien niet alleen hun orgaan... maar die zien de hele mens en die praten ook met elkaar daarover. Dat zou het ideaal zijn. Ja. Dan nog naar een ideaal. Uh, we vragen al onze gasten om in het gastenboek op te schrijven... hoe hun ideale zondag eruit ziet. U heeft een redelijk stevig verhaal opgeschreven. U hoeft het niet helemaal voor te lezen... maar als u een paar belangrijke dingen kunt noemen voor uw ideale zondag. Ja, op de ideale zondag dan lees ik. Dat zijn geen romans, dat doe ik voor het slapen gaan... maar dat zijn oude boeken over geneeskunde... en boeken over de geschiedenis van mijn vak en van de wetenschap. En sommige oude boeken probeer ik ook te vertalen... als ze niet in de moderne taal zijn geschreven. En ook de entourage is belangrijk bij dat lezen. Bij regenachtig weer zit ik in mijn studeerkamer... met uitzicht op een singel... en het laatste stukje middeleeuwse stadsmuur van Utrecht. En bij mooi weer zit ik in onze tuin of in een tuinhuisje. En dan hoor ik het klokkenspel van de Dom. En intussen speelt mijn vrouw op haar vleugel. En dringen fragmenten daarvan tot mijn bewustzijn door. Mooi. Jan van Gijn, bedankt voor, uh, dat u te gast wilde zijn bij ons in Dit is de Zondag. Wilt u het gesprek naluisteren? Dan kan dat op www.eo.nl. Dit is de Zondag. En straks nationaal uh, vroege vogels. En daar zit Janine Abring al klaar. Janine, mag jullie het straks over hebben? Hey, goedemorgen. Ja, we gaan het hebben over de rare dingen die mensen soms doen... om een mooie foto te kunnen scoren in de natuur. Uh, sommige, je hebt de types die stoppen bijvoorbeeld vlinders in een koelkast. Dan koelt hij namelijk af en dan blijft hij lekker rustig zitten. Er zijn echt mensen die dat doen. Of kikkers vastplakken, kroketten voeren aan vosjes. Nou, dat soort dingen oh, gebeurt perfect. allemaal om... Uh, ja, bijvoorbeeld, dat zijn maar een paar voorbeelden. En er zijn nu twee heren die hebben een heel mooi boek geschreven... over natuurfotografie. En dan niet zo specifiek alleen de technische van maar ook nou, hoe je dat op een goede natuurvriendelijke manier kunt aanpakken. En vorige week lieten wij in onze uitzending een koekoek horen... die uh, ja, het, het record koekoeken achter elkaar uh, zo'n beetje had verbroken. 300 keer uh, daar kwam hij aan... En het leuke ook aan dit programma is hoe interactief het is... want er zijn meteen heel veel luisteraars geweest... die uh, hebben gescoord in de natuur uh, hoe vaak zij hun koekoeken hebben horen koekoeken. Ja. En dat uh, gaan we allemaal terug horen in de Venonlijn. Dus wij krijgen straks kroketten voeren aan vossen... maar dat is duidelijk niet de bedoeling. Vlinder is in dat... koelkasten. Zijn dat mensen ja. die noemen zichzelf dierenvrienden? Ik, ik, ik vrees van wel, ja. Och. Er zijn veel mensen die de naaste dingen doen met dieren. Gans trekken bijvoorbeeld, gaan we het ook nog over hebben. Ook zo'n voorbeeld van mensen die zich vast een dierenvriend noemen... en dan toch er uh, rare hobby's op nahouden. Nou, ik ga luisteren. Straks uh, na het journaal uh, van uh, 8 uur Vroege Vogels... met Janine Ammering en Menno. En uh, wij gaan uh, verder genieten van onze zondag. Ik bedank u voor het luisteren. En uh, ik hoor u graag volgende week weer. Of ik spreek u graag volgende week weer. Dag.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 Ik heb ook notities gevonden van Sjoerd waar letterlijk één op één zakelijke dingen afgewogen worden tegen de stand van de sterren. In Karo Brandpunt, vanavond om kwart over tien op Nederland 2.